Men beweert dat er geen huwelijken zijn zonder misverstanden. En dat die maar al te vaak het scheepje doen stranden. Nu, dat heeft bij ons ook maar een haartje gescheeld. Davy, wat kijk je geërgerd. Scheelt er iets aan? Ja, Lora. Het zit me dwars dat we geen kans schijnen te zien... ...u eens werkelijk goed en betrouwbaar dienstpersoneel te krijgen. We zijn anderhalf jaar getrouwd... ...en hoeveel nieuwe gezichten hebben we al niet in onze keuken gehad. Ja, ja... Maar dat hulpje van de meid zag er toch volkomen betrouwbaar uit. Ik kon ervoor verwachten dat ze me gouden horloge zou stelen. Zeg nou zelf, David. Je had het niet moeten laten rondslingeren. Ach. Weet je wat het is, lieveling? Ik ben bang dat we door ons gebrek aan systeem en leiding niet alleen onszelf duperen. Hij zei dat het tenslotte aan gewoon geraakt, maar ook anderen. Foei, nou word je weer boos. Nee, liefje, heus niet. Mag ik je even uitleggen wat ik bedoel? Ik ben er helemaal niet op gesteld het te weten. Wat jou, Chip? Ik vind het nodig dat je het weet, liefje. Zet Jip op de grond. Hier, vlak voor je neus. Boe. Geef mij eens een kusje. Wep, wep, wep. Nee, nee, nee, nee. Zet hem neer. Boe. Zo. Het is niet alleen, schat, dat we door onze zorgeloosheid allerlei narigheid hebben. Veel geld en soms zelfs ons goed humeur verliezen. Maar dat men ook terecht ons zou kunnen verwijten... iedereen die wij in dienst nemen te bederven... Misschien komen ze tot verkeerde dingen. Omdat wij ze zulk een slecht voorbeeld geven. Wat? Durf je te zeggen dat je me ooit gouden horloges hebt zien wegnemen? Maar oh, mijn lieve schat, zegt toch niet zulke dwaasheden. Wie heeft het nou over gouden horloges? Jij. Je zei toch dat ik een slecht voorbeeld gaf? Je vergeleek me met het hulpje. Oh, waarom heb je me voor ons trouwen niet verteld hoe je over me dacht? Je hebt geen hard, Davy. Dora. Oh. Het is niet alleen dwaas van je zoiets te zeggen, maar heel onbillijk ook. In de eerste plaats heb ik dat niet gezegd. Nou zeg je ook nog dat ik een lagen geluisterd ben. Maar mijn beste oh, kind, dan moet je heusjes proberen redelijk te zijn... en beter te luisteren naar wat ik zeg. Door lief. Tenzij wij leren onze plichten doen tegenover degene die bij ons dienen... zullen zij nooit leren hun plichten doen tegenover ons. Dat is alles wat ik zeg. Waarom heb je me genomen als je me niet vertrouwt. Ook kind, je bent onmogelijk. En als je het niet laat... Me kunt uithouden. Waarom stuur je me dan niet naar mijn tante? Oh, als je me nou toch maar wilde begrijpen. Nee, nee, nee, nee. Daar ben ik te dom voor En dat weet je heel goed. En ik wil het ook niet. Ik, ik wil alleen maar zo zijn zoals ik ben. Dora, lieveling, wil ik je dan anders zijn? Ja. Je probeert telkens een wezen, verstandige vrouw van me te maken. Ja, maar een beetje nuttige kennis kan toch geen kwaad. Het is toch goed als je, als je een beetje kijk op het leven krijgt. Oh, Hou toch op. Je hebt het vorige week al erg genoeg gemaakt. Door me avond aan avond uit Shakespeare voor te nee. lezen. En jij viel telkens onder de hand in slaap. Oh, eigen schuld, Davy. Ik ben nu eenmaal een kuiken. Maar dan toch een heel lief kuiken. Zeg, schat van me. Wil nee? ik jou iets beloven? Nou? Ik zal je van nu af aan nooit meer beschomen Oh, meen je dat? Dus je vindt het niet zo erg wanneer ik een heel klein beetje dom blijf? Nee hoor. Want het is toch veel beter dat ik een klein beetje dom blijf... dan dat ik me ongelukkig voel. Niet waar, Dave? Ja, schat. We zullen alleen maar heel veel van elkaar houden. Hm? Oh, Dave. Dat is meer dan genoeg. Je bent een beste man, Davey. Wat vertel je me nou, Copperfield? Heb jij een brief ontvangen van onze zeer waardige Maaikorber? Wel, dat is toch niet zo heel vreemd? Van hout is ze hij erg vlug met de pen. Zeker, zeker toegestemd. Maar het eigenaardig is dat ik er een heb gekregen van mevrouw Maaikorber. Oh. Ik zou het zeggen, een wanhopige brief. Nou, wat dat betreft, Taddles, de mijne is ook allesbehalve opgeroemd. Oh. Het is een geweldige lap zoals we onze vriend gewoon zijn. Hm. Ik zal hier het voornaamste het voorlezen. Luister even. <coughs> zeer geachte heer... Omstandigheden buiten mijn wil zijn oorzaak dat er sedert geruime tijd een verslapping valt te constateren in die intieme relatie tussen u en mij, welke steeds gevoelens van uitzonderlijke voldoening bij mij hebben opgeroepen. Hm. Ja, en zulks in de toekomst onveranderlijk zullen blijven doen. Hm. Dit feit, geachte heer, gepaard aan het hoge aanzien. enzovoort, enzovoort. Ja. ja, ja, hier. Hm. Zo mogen hij hierbij toch, zei het terloops opmerken, dat zijn schoonste verwachtingen voor immer de bodem werd ingeslagen. Dat zijn gemoedsrust is verstoord en levensvreugde voor hem nog slechts een ijdele klank is. Oh. Dat zijn hart niet meer op de rechte plaats bevindt. Huh? En dat hij zijn medemens niet langer met opgeheven hoofden tegemoet kan trainen. Ja, let op, dat is het wordt nog erg hoor. De kanker heeft zich in de bloem gevrijd en al hem de beker tot aan de rand. De worm zal zijn vertelgingswerk op zijn slachtoffer spoedig hebben beëindigd. Hoe eer hoe liever... Erg optimistisch klinkt dat alles niet. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Ik snap er niets van David. Ja, het enige duidelijk is tenslotte dat hij aan het eind van zijn epistel ons beide verzoekt... ...hem uh, overmorgen des namiddags klokken zeven uur te willen treffen... ...bij de zuidelijke muur van de Kings Bench gevangenis. Aha. We hoeven hem dus niet aan het eindpunt van de diligence op te vangen. Hoe meen je? Hier. Luister maar, maar even naar hetgeen mevrouw Maaike beschrijft. Mijn beste groeten aan de heer Thomas Traddles. En in geval hij zich mij nou nog mocht herinneren, die vroeger zo gelukkig was hem goed te hebben gekend, mag ik hem verzoeken me enige ogenblikken zijn aandacht te schenken. Ik verzeker de heer Thomas Traddles dat ik zulks niet zou doen als ik niet de wanhoop nabij was. Oh, dat is toch niks voor haar? Hoe pijnlijk het ook voor mij is dit te vermelden, de reden waarom ik ongelukkige mij tot u wend, is de totale verandering die de heer Michael heeft ondergaan. Hij, die steeds een voorbeeldig man en vader is geweest, schijnt dan het geheel van zijn gezin vervreemd. No. De heer Traddles kan zich geen begrip vormen van de verandering die zich in de heer Maikauber heeft voltrokken, van zijn onbeheerstheid, van zijn vlagen van mateloze woede, welke gaandeweg een vorm hebben aangenomen die doet denken aan verstandsverbijstering. Jonge, jonge Traddles, dat is niet mis. Ja, we zijn wel iets dan gewend, maar zo. Hoe het zij, mevrouw wijt er in haar brief nog even over uit... en vertelt dan met grote zekerheid de vermoeden... dat echt echtgenoot van plan is overmorgen naar Londen te gaan. En of wij dan zo vriendelijk zouden willen zijn... hem aan het eindpunt van het diligence op te wachten... om eens ernstig met hem te spreken. Misschien, zoals ze schrijft, zal het ons geluk... de heer Maikobra en zijn zwaardige gezin weer tot elkaar te brengen. Nou, laten we het beste ervan hopen. Eerlijk gezegd begrijp ik van de toestel bij hem nog niets. Morgen zullen we het weten... Meneer, door te voldoen aan mijn verzoek en hier thans aanwezig te zijn, heb ik inderdaad getoond ware vrienden te zijn. Kom, kom meneer michael moet u de zon zo zo stijfjes gaan? U bent onze namen toch niet vergeten? Mijn beste Copperfield, hm. en ik ben geroerd door je hartelijkheid. En ook u, heer Traddles, draagt door uw aanwezigheid u een steentje bij. Op de weg naar het graf is dit een troost voor mij. U bent in een gedrukte stemming, meneer michael Helaas ja, meneer Traddles. Ik hoop niet dat het komt, omdat uw juridisch werk u tegenstaat. Want u weet, ik ben zelf advocaat. Oh, tegenstaat. <hums> <hums> en meneer Maikover, hoe gaat het met onze vriend Heep? Mijn waarde Copperfield, als je naar mijn patroon vraagt als naar jouw vriend, dan doet mij dat leed. Als je naar hem vraagt als mijn vriend dan kan mij zulke slechts een smalende glimlach ontlokken. Houdt mij overigens ten goede dat ik weiger mij verder uit te laten over een onderwerp... dat mij in mijn ambtelijke hoedanigheid reeds aan de grens der wanhoop heeft opgesweept. Excuses, het spijt me dat ik over begon. Mag ik dan vragen hoe mijn oude vrienden meneer en mevrouw Wickfield het maken? Mevrouw juffrouw Wickfield is, zoals ze steeds is geweest, een lichtend voorbeeld van voortreffelijkheid. Mijn beste Copperfield... Zij is de enige ster in de nacht van mijn ellendig bestaan. Ik heb eerbied voor haar persoonlijkheid. Bewondering voor haar karakter. Vereering voor haar liefde. Trouw. Goedheid. Oh, meneer Maikover. Oh, Het is mijn lot, mijn heren, dat zelfs de uitingen van mijn betere natuur me al zo vele voor mij te treffen. Mijn huld aan de persoon van mevrouw Wakefield wond mijn gemoed als een beide. Brave vrienden, wend je liever van mij af en laat pas een vagebond rondzwerven. De vorm zal zijn vernietigingswerk aan mij wel spoedig volbracht. Hebben. Weet u wat we moesten doen, meneer Mycorber? We nemen met z'n drieën de diligence naar Highgate... waar ik u aan mijn tand wil voorstaan. Ja, u maakt ons dan een glas van uw beroemde punch... en zet voor een ogenblik eens alle onaangenaamheden van u af. En als u dan denkt dat het u oplucht... u tegenover vrienden uit te spreken, kunt u dat ook doen. Ja. Mijn heren, doet met me wat gewild... Ik ben wel een strohalm op een moedte zee, een speelbal van de elementen. U bent een oude vriend van mijn neef, is het niet, meneer Maaikouwer? Ik wou dat ik het genoeg had gesmaakt u eerder te ontmoeten. Mevrouw, ook mij was het aangenaam geweest. Ik was niet altijd het wrak dat u nu aanschouwt. Ik hoop dat mevrouw Maikauber en uw andere gezinsleden het goed maken. Zij maken het zo goed, mevrouw, als men van paupers en paria's kan verwachten. Lieve deufd, meneer, wat bedoelt u? Mijn gezin, mevrouw, bevindt zich aan de rand eens afgronds. Mijn patroon... <truimt> meneer Maikauber, en... wat deert u? Spreek vrij uit, u bent immers onder vrienden. Onder vrienden, ja. Ja, wat dat is, mijn heren. Wat is er niet? Schurkachtigheid, laagheid, bedrog, knoeierij, zwendel, gekonkel en ik weet niet wat al meer. En de naam voor al die afgrijselijke gemeenheid is Jeep. Verklaar nader, meneer. Ik ben strijdensmoe. Ik wil dit leven niet langer leiden. Ik ben een ellendig schepsel dat voor alles is afgesneden wat het leven draaglijk maakt. Ik ben in dienst van die duivelse schaf uit als onder een banvloek geweest. Ik rijk geen medemens de hand. Alvorens ik die afzichtelijke slang, jeep, heb verwarzeld. Ik wil van niemand gastvrijheid genieten. Voor ik die schurk, jeep, heb vernietigd. Lachen is onder dit dak. Inzonderheid, punch, zou mij verstikken. Tenzij ik eerst de keel had dichtgeknepen van die grenzeloze fielt leugenaar, jeep. leugenaar. Kalm, beste Michael, kalm. Ik wil niemand meer kennen. Geen woord meer spreken. Geen dak boven mijn hoofd hebben. Alvorens. Pulp te hebben gemaakt van de doortrapte en onsterfelijke huichelaar en valsaris. Hier, hier, drink eens wat. Nee, nee, mevrouw, geen teug. Nader nee. maar niet voor je, vrouw Wickfield. Schateloos is gesteld voor de beledigingen aangedaan door de gemeene school. Ja, maar luister nou eens. Nee, vriend meneer Jeugd, duizend keer nee. Luister naar mij, luister alle naar mij. Toch houd het geheim, diep geheim. Ik zal het weer als een monster hier ontmaskeren. Ik nodig u allen uit daarbij aanwezig te zijn. Ik verwacht u hier over acht dagen des morgens het ontbijt... aan het adres in Canterbury, waar mevrouw Markover en ik in dat tijd waren gedomicileerd. Mijn vriend Copperfield weet waar ik bedoel. Verder, niets meer zeggen. Wil niets meer horen. Ga onmiddellijk weg. Niet in staat. Tot converseren... Op spoor van geraffineerde nog ten ondergang gedoemde verrader. Hiep. Tot ziens over een week. Tot ziens over een week. Dat waren de laatste woorden van een met wraakzucht geladen Maikobber, toen hij David en juffrouw Trotwood vertelde dat hij de schaved, Uriah Heep, binnenkort zou ontmaskeren. Hij sprak deze woorden met zoveel verontwaardiging en overtuiging, dat wij, die geneigd zijn aan de woorden van meneer Maikobber niet zoveel waarde te hechten, nu toch wel benieuwd zijn naar de verdere ontwikkeling. Want als iemand op de hoogte is van de handel en wandel van Uriah Heep, dan is dat onze vriend Maikobber wel. Hij is immers diens procuratiehouder. Wat ons verder bezighoudt zijn de gebeurtenissen rondom Emily. We weten nu dat zij met Steerforth naar Italië is getrokken en dat Steerforth haar al daar in de steek heeft gelaten. Emily is daarna uit Italië weggegaan. Maar waarheen? Naar Engeland? Dat lijkt ons wel waarschijnlijk. Het leven van David Copperfield zelf verloopt in een nogal rustige sfeer. Hij heeft succes in zijn werk... en de kleine storingjes in zijn huwelijk... zullen we maar buiten beschouwing laten. Daar heeft David trouwens zelf zijn gedachten over. Men zegt dat geen huwelijk gelukkig kan zijn... zonder overeenstemming in geest en levensdoel. Ik had gepoogd Dora in mijn sfeer op te nemen... hetgeen onmogelijk was gebleken. Er bleef me nu niets anders over... dan mezelf te voegen naar Dora... tevreden te zijn met wat ze me kon geven... Lasten en zorgen alleen te dragen zonder protest. Hierdoor slagen het tweede jaar van ons huwelijk veel beter dan het eerste en werd door ons leven een en al zonneschijn. Maar in de loop van dat jaar gaf haar gezondheidstoestand reden tot ongerustheid. Ik had gehoopt dat zachtere handen dan de mijne haar karakter zouden helpen vormen en dat de lach van een kindje mijn kindvrouwtje tot vrouw zou hebben gemaakt. Het mocht niet zo zijn. Het jonge leven ontvloot terwijl het nog wijfelend op de drempel der grote wereld stond. In haar dagen van zwakte toen was het mijn tante die haar trouw gezelschap hield. Als ik weer op ben en hard kan lopen zoals vroeger tante... zal ik ook weer eens laten rennen. Hij wordt echt watser en lui. Maar ik vermoed, kindje, dat zijn ziekte van ernstige aard is. Mm -hmm. Ouderdom, Dura. Gelooft u dat hij oud is... Een vreemd idee. Jip oud. Het is een kwaad die je met die jaren allemaal krijgt, kleintje. He. Ik kan je verzekeren dat ik me de laatste tijd er ook niet helemaal vrij van voel. Ja, maar Chip. Zelfs die kleine Chip. Arm diertje. Zo'n is zijn anders nog best in ouder. Hij staat nog heel wat jaartjes te leven. Maar als je nog een hond wil hebben om hard mee te lopen, dan zal ik je een andere geven. Ach, erg lief van uw tante. Maar doet u dat alstublieft niet? Waarom oh, nou, niet, Bloesem? Nou, het zou zo onaardig zijn tegenover Chip. Hm? Ik, ik zou ook van geen één andere zoveel kunnen houden als van hem. Hm. Hij heeft me voor mijn trouw al gekend ja. en, en tegen Davy geblafd toen hij voor het eerst bij ons kwam. Ja, begrijp het best hoor. Je hebt gelijk. U vindt het toch niet erg, hè? Wat nee, kindje. Wat een idee. Dat wist ik wel. Ach, kijk, hij likt me naam. De schaap. Wees maar gerust hoor, Chip. Je bent nog niet zo oud dat je al van het vrouwtje moet weggaan. Niet waar, Chip? We kunnen nog best een hele poos bij elkaar blijven. Ja, zo keuvelde mijn lieve Dora op haar ziekbed. Ze zag er allerliefst uit en was heel vrolijk maar de kleine voetjes die eens hoe vlug waren als ze met Jip rond danste, bleven hun dienst weigeren. Ik droeg haar nu elke morgen naar beneden en s'avonds weer naar boven. Ze sloeg haar armen dan om mijn hals en lachte alsof het een spelletje was, terwijl Jip blaffend om ons heen sprong en heigend vooruit liep. Maar soms, als ik haar opnam en voelde dat ze hoe langer hoe lichter in mijn armen werd, kwam er een koud gevoel van dodelijke leegte over me. Alsof ik een verlaten, bevroren streek naderde, die nog niet zichtbaar was, maar mijn leven reeds verkilde. Het was in die dagen dat ik een boodschap kreeg van Martha om bij haar te komen. Martha was het meisje dat op haar levenspad enigszins was uitgegleden. En daardoor baas Spaghetti die aan mij was aangezocht om uit te kijken naar Emily, die door mijn vriend Steerforth zo schandelijk in de steek was gelaten. Ja, meneer Copperfield. Ik ben bij baas Becket hier geweest, maar hij was niet thuis. Ik heb een briefje achtergelaten met het adres, waar hij zo gauw mogelijk moet komen. Maar gaat u alvast mee direct? Kan dat? Natuurlijk, Martha, natuurlijk. Wacht, ik zal een rijtuig halen. Ja. Koetsier? Meer? Ja. Hoe is het adres, Martha? Uh, laat u ons maar op de Golden Square afzetten. Golden Square. Koetsier? Golden Square, vlug alsjeblieft. Komt u naar, meneer. Allright, Weet ze dat jij om zo waar scheur hè? Nee, meneer Copperfield. Ik durfde het er niet te zeggen. Ik was bang dat ze het niet goed zou vinden en weer weg zou gaan. Wat heb je dan gezegd toen je haar alleen liet? Nou, dat ik even een boodschap moest en gauw terug zou komen... Hm. Ik hoop dat Bas Beckert die niet te lang op zich laat wachten. Want ik ga nog wel met je mee. Maar het zo verkeerd zijn als ik maar aan Emily vertoonde. Alleen oom, met zijn grote liefde voor haar, zal haar kunnen weerhouden opnieuw de vlucht te nemen. In dit oude gebouw, Martha? Ja, meneer Copperfield. Het was vroeger een rijk herenhuis, maar nu wonen de arme lui in. dertig, veertig gezinnen. We moeten alle trappen op, de zolderverdieping. Komt u maar mee. Ja. Jongen, jongen, wat een klim. Ja. Iemand voor ons uitgaan. Hm? Hart, dat is niet zo vreemd. Zo. Nog één trap. Malse. Ja? Ik zag een glim van de dame die voor ons uitging. Hm? Ik ken haar. Een hier voor Datel. Ze is in dienst bij mevrouw Stiervol. Ze gaat mijn kamer binnen. Wat moet ze daar? Ik ken haar niet. Stil. Laten we hier even wachten. Ja. Maarten is niet thuis, je vrouw. Oh. kan me weinig schelen of ze thuis is. Ik ken er niet. Ik kom om jou. Om mij? Ja. Kom eens kijken naar het liefje van James Tierpok. Het meisje dat er met hem vandoor is gegaan. En door iedereen in haar geboorteplaats met de vingers zal worden nagewezen. Het brutale, geraffineerde wezen dat hem verleidt. Oh, oh, ja, wat vandaan. Ik wil naar die lasterpraat niet luisteren. Net daar. Ik maak je bekend de mensen hier in huis en aan de hele straat Hoe kwam van toch maar. Hey, ik durf niet in te grijpen. Zo. Eindelijk zie ik het dus. Had een dwazen is toch geweest. Om zich door die quasi-eenvoud en schuchterheid te laten inpalen. Oh, wat moeten we doen? Spaar me. Sparen. Jo, heb jij het huis gespaard dat door jou in rouw werd gedompeld. Denk je daar nog wel eens aan? Gaat er ooit een dag of nacht voorbij dat ik daar niet aan denk? Heb ik het niet voortdurend gezien zoals het eens was toen ik het nog niet had vannacht. Oh Mijn beste, beste oom. Hoeveel onverdiend leed heb ik u niet aangedaan? Jouw huis, ellendig schepsel. Het verbeeld je je werkelijk dat ik daar een ogenblik aan dacht. Ik spreek van zijn huis, waar ik woon. Als u in zijn huis woont, dan zult u ook wel weten... Wat ik ik hebben over een zwak, ijdel meisje. Hij heeft alles gedaan om me te bedriegen. En ik heb hem geloofd, vertrouwd en liefgehad. Oh. Jij hem hebben. Wacht eens. Ah. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Oh, gelukkig. Daar komt Bas oh, Wat moet ik doen? Ik verdwijnen voor God. Nooit meer onder de ogen komen van eerlijke mensen. Johanna Davy, is, is het Emily? Ja, ja, baaspeter. Hey. Een trap hoger vindt u haar. Emily, mijn kind. Oh, oh. mijn kind. lieve lieve. Oh. <hums> Ik zal mij dit weer zien tussen Emily en baas Pagetti blijven herinneren... als een van de ontroerendste ogenblikken van mijn leven. En toen ik deze ontmoeting... die avond aan Dora en Tante Trotwood schilderde... konden de beide vrouwen... hun tranen dan ook niet bedwingen. Maar... er was toch een andere zaak die ons bezig hield. En dat was... de aangekondigde ontmaskering van Uriah Heep... door meneer Maikover. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik naar de verdere ontwikkeling daarvan zeer benieuwd was. Ja, tante, dan is het morgen de dag voor de samenkomst in Canterbury... wat u meneer Michael ons vorige week min of meer gepest heeft. Ja, ik weet het, trots, maar ik zie er erg tegenop door alleen te laten. Laat meneer Dick liever meegaan als mijn vertegenwoordiger. Nee, nee, tante, dat gebeurt niet. Als u thuis blijft, zal ik heel lastig zijn en een jip al tegen u ophitsen... <laughs> Als u niet gaat, zal ik echt gaan geloven dat u een naar oud mens bent. Maar bloesem, je kunt toch niet buiten me. Oh ja, dat kan ik wel. U doet immers nooit iets liefs voor me? Huh? Nee hoor, tante. Ik maak maar pret en ik meen er niets van. Oh, dat dacht ik ook hoor, Het is dus afgesproken, jullie gaan allebei. Ja, maar ik... En fijn. als u terug bent, u me zoveel uit te leggen... dat ik minstens een week nodig zal hebben om het allemaal te begrijpen... Want ik weet dat het over zaken gaat. En daar heb ik nog nooit in mijn leven iets van gesnapt. Bovendien, u blijft maar één nachtje weg. Ah, daar is Freddels. Ja, inderdaad, in levende lijve. En meneer Dick is mijn metgezel. We hebben samen de plaatsen besproken voor de postkoets van vanavond naar Canterbury. Vier stuks. We zitten nu al van het ontbijt af voor het raam uit te kijken. Maar van meneer we geen spoor. Hm. Hij zal wel dadelijk komen, tante. Ja. Dus in zijn briefje stond dat we om half tien gereed moesten zijn. Kelnder. Hoe laat is het precies? Vijf voor half tien, mevrouw. Dank je. Ik was weer te haastig, tot. Kijk, kijk, daar komt hij. En wonder boven wonder, niet in het zwart. Ja, als van ouders in Kuikbroek. Het is ook een speciale dag voor hem. Mijn heren en mevrouw, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Michael. Traddles, Meneer Michael, we zijn gereed u te volgen waarheen u wilt, al was het daar de is. Mevrouw, zo ver hoeft niet. Niet meen ik u te moeten voorbereiden op een uitbarsting. Meneer Traddles, ik heb niet waar uw toestemming in deze kring te verklaren dat wij ten opzichte van een en ander overleg hebben gepleegd. Zeker. En meneer Meikopper heeft mij inderdaad in verband met zijn plannen geraadpleegd. En ik heb hem naar mijn beste weten geadviseerd. Tenzij ik mijn bedrieg, meneer Traddles, betreft het de openbaarmaking van een belangrijke aangelegenheid. Inderdaad. Onder deze omstandigheden, mevrouw, mijn heren, wilt u wellicht zo goed zijn uw voorstands te onderwerpen aan de leiding van iemand die, hoe onwaardig ook, ...toch nog steeds uw medemens is. Hm. We hebben het volste vertrouwen in u, meneer Mycobber. En ze doen wat u volgt. Ik verzoek u dan, mijn heren en mevrouw... ...mij alleen te laten vertrekken... ...en over enkele minuten mij te volgen... ...naar het kantoor van Wickfield en Hiep... ...en al daar te vragen... ...naar mevrouw Wickfield. Mevrouw, heren, tot meneer, ...tot straks. Wat heeft hij in de zin, Traddles? Iets heel goeds. Maar laten we zo aanstands er vooral aan denken te doen... ...of we de heer Maikoburg niet juist hebben gesproken. Zo, we zijn er. Nee, Trot, ga jij maar voor. En voer voor ons het woord. Ah, meneer Michael, hoe gaat het u? Meneer Copperfield. Ik hoop dat u het wel maakt. Is Juffrouw Wickfield thuis? De heer Wickfield ligt ziek te bed met rheumatische koortsen, maar mevrouw Wickfield zal u ongetwijfeld graag ontvangen. Doch mag ik u eerst even voorgaan naar het kantoor van meneer Yeat? Mejuffrouw Trotwood, de heer David Copperfield de heer Thomas Traddles en de heer Dick. Wat een verrassing, zoveel goede vrienden tegelijk hier te zien. Oh, mijn heer Copperfield, ik hoop dat u het goed maakt... en dat mevrouw Copperfield wat beter is. Ik kan u verzekeren dat we ons erg ongerust hebben gemaakt... over de ongunstige berichten die we de laatste tijd hebben ontvangen. Dank u. Er is op dit kantoor veel veranderd... sinds ik als nederig klerk uw pony heb vastgehouden. Vindt u niet, juffrouw Trotwood... Maar ik ben niet veranderd, juffrouw Trotvoet. Om u te waarheid te zeggen, meneer, heb ik dat ook geen ogenblik verwacht. Dank u, dank u, alle vriendelijkst. Uh, Maiko, zeg even dat ze juffrouw Agnes waarschuwen. Uh, uh, en moeder ook. Maar gaat u al in zitten? Uh, moeder zal niet weten wat ze ziet. We sturen toch niet, meneer Heep? Uh, nee, nee, meneer Tredels. Nee, we hebben het niet zo druk als ik zou wensen. Maar u weet, advocaten, haaien en bloedzuigers zijn nu eenmaal niet gauw tevreden. <laughs> Toch hebben Michael en ik het vrij volhandig... omdat meneer Wickfield zo goed als niets meer kan doen. Als ik het wel heb, kent u de heer Wickfield niet. Ik zelf heb trouwens nog maar één keer de eer gehad u te mogen ontmoeten. Nee, ik kent de heer Wickfield niet... Anders zou ik u wellicht reeds veel eerder hebben bezocht, meneer Heep. Ah, jammer, uh, u zou hem evenzeer bewonderd hebben als wij alle Zijn kleine tekortkomingen zouden uw waardering voor hem niet in het minst afbreuk hebben gedaan. Ah, daar is je vrouw Agnes. Jij kunt wel gaan, Maikhover. Dag, Dag, Dag eh, ik... Ja, ik heb... ja. meneer Agnes. Dag, meneer Tredel. Ik ben kind. Waar wacht je op, Maikhover? Heb ik je niet gezegd dat je kon gaan? Ja. Waarom ga je dan niet? Omdat ik... Kortom... Omdat ik blijf. Zo. Je bent een verlopen sujet, zoals iedereen weet. En ik vrees dat ik genoodzaak zal zijn je te ontslaan. Ga heen. We spreken elkaar straks van nader. Als er in deze wereld eens gevuid is met wie ik al veel te veel heb gesproken... ...dan is de naam Heep. Aha. ...is een samenzwering. Jij speelt met mijn klerk onder één hoedje, Copperfield. Wees voorzichtig. Stel je daar niet te veel van voor. Jij bent jaloers dat ik ben vooruitgekomen. Probeer me niet te dwarsbomen, Copperfield. Want dat zou ik je betaald zetten. Meneer Maaikommer, als ik de man zo hoor... ...geloof ik stellig dat u gelijk heeft. Hij voelt zich schuldig. Verdaad. <lacht> Jullie zijn een fraai stel. Dat koopt mijn klerk om om te belasteren... Mijn klerk. Ja, Rijnste Schooier. Er is trouwens een tijd geweest, Copperfield, dat jij zelf niet veel beter was. Uriah! En u, juffrouw Wickfield, als u iets voor uw vader voelt, houdt u hier dan buiten. U weet, ik kan hem ruïneren als ik wil. Ziezo. nou weet jullie het. Mijn macht is groot. En jij, Michael, hè? pas op of er blijft niets van je over. Pak je weg, idioot, straks is het te laat. Hé, nee, waar blijft moeder. Moet ik me dit allemaal in mijn eigen huis laten welgevallen? Mevrouw Heep is hier, plezier, meneer. Ik heb hem al even gehaald en ik ben zo vrij geweest om aan haar voor te stellen. Ja. Wat hebt u zich aan haar voor te stellen? Ja. En wat hebt u er eigenlijk te maken? Zeg mij, dat is meneer Traddles. Ik treed op als vertegenwoordiger van meneer Wickfield. Ik heb een volmacht van hem en ik heb volkomen vrijheid van handelen. Oh, dan heeft de oude dwaas weer te veel gedronken. <laughs> en meneer heeft hem op bedriegelijke wijze laten tekenen. Ik weet dat dit vroeger meermaal is geschied, En dat weet u ook, meneer Hiep. Oh, de heer Maikauber heeft daar aanstonds nog het een en ander over te zeggen. Juri! Hou je mond, moeder. Hoe minder je zegt, hoe beter. Ach, maar mijn Juri! Wil je alsjeblieft stil zijn moeder en het aan mij overlaten? Meneer Maikauber. Ja? Uh, ga uw gang. Graag, meneer Traddles. Ik zal dan zo vrij zijn door mij opgestelde document voor te lezen. Het zal wat zijn. Mijn waarde juffrouw mijn heren. Wanneer ik voor u verschijn, ten einde wil ik de grootste schurk die ooit heeft geleefd te ontmaskeren, vraag ik geen consideratie voor mijzelf. Van het ogenblik dat ik het levenslicht aanschouwde, ben ik het slachtoffer geweest van de geldelijke verplichtingen, welke ik niet heb kunnen nakomen. ...binnen het bestek van dit epistel in dan Brede uit te wijden... ...over de onderscheiden malversatieën van ondergeschikte aard... ...ten opzichte van de heer Wickfield... ...waaraan ik zonder protest had meegewerkt. Mijn beschuldigingen tegen Heep luiden als volgt. Ten eerste... ...toen het geheugen en het denkvermogen van de heer Wickfield... ...als gevolg van oorzaken waarop het mij nog nodig... ...nog dienstig lijkt nader in te gaan... ...zwakker en verwarder werden was hij steeds bij de hand hem in zakelijke transacties te betrekken. Onder dergelijke omstandigheden wist hij de handtekening van hem te verlangen voor gewichtige documenten, welke hij hem voorlegde als documenten van geenerlei betekenis. Oh, nee, maar. Oh, nee. Al dus noopte hij de heer Wickfield hem te machtigen een bedrag van 12.614 pond twee shilling en negen penny op te nemen... hetwelke hij aanwendde tot belging van fictieve schulden... en dekking van tekorten... welke het zij reeds waren voldaan... of nooit hadden bestaan. Alles verdween in de zakken van heaps. Derde en laatste, Ik ben nu in staat te bewijzen... met behulp van heaps valse boeken... En Hieps eigen aantekeningen in een cahier dat hij vernietigd achte, maar door mij gevonden werd in het huis door mij bewoond. En waar Hiep vroeger domicilie hield, oh. dat hij een dief, een falsaris en een schurk is, die de heer Wickfield jarenlang op elke denkbare wijze heeft misleid en bedrogen. Ach, Joeri, Joeri, wees nederig en geeft. Doe mijn jongen. Hou oh, alsjeblieft je mond, moeder. Je bent bang en je weet niet wat je zegt. Jongen. Nederig. Ha. Door mijn nederigheid zit er in ieder geval nu een paar van een heel wat minder hoogtepaard. te paard. Heren, heren, ik weet dat mijn zoon zal toegeven als u hem de tijd geeft om na te denken... Ach, meneer Copperfield, u weet toch dat hij altijd nederig is geweest? Moeder, zie eens dat je geladen geweer krijgt. Ach, maar ik hou toch van je, Julie. Ik vind het vreselijk dat je zo'n houding tegen de heren aanneemt... en daardoor de zaak nog erger maakt. Oh, oh, toen die meneer me boven vertelde dat alles ontdekt was... heb ik hem direct beloofd ervoor te zorgen dat je nederig zou zijn... en alles zou proberen goed te maken... Ziet u toch, heren, hoe nederig ik ben. En let u maar niet op hem. Die daar die zou je graag honderd pond hebben gegeven... ...voor heel wat minder dan je daar hebt uitgeflapt. Ik kan het niet helpen, Juri Ik mag er niet aan denken dat je gevaar loopt door zo'n houding aan te nemen. Wees toch liever nederig, zoals vroeger. Hé, hey, wat kijk je angstig naar de brandkast, Hiep. De sleutel steekt erin, hoor. Wacht, ik zal de deuren van even wijd openzetten. Leeg. Leeg. Waar zijn de boeken? Wie heeft ze gestolen? Dat heb ik gedaan. Nadat je me vanmorgen een beetje vroeger dan gewoonlijk de sleutel had gegeven. Maak u niet ongerust, ze zijn in mijn bezit. Ze zullen krachtens de mij de volmacht onder mijn berusting blijven. Dus jij, Traddles, jij verklaart openlijk gestolen goederen te hebben ontvangen. Onder de gegeven omstandigheden ja. Ik zal jou als hele aanklagen. Reken daarop. Zeg, Uriah Heep, weet je wat ik van je verlang? Een drankbuis misschien? Een goudschurk. een kind, zolang ik dacht dat het door je vader was verdonkerendehand, heb ik er met geen woord over willen spreken. Zelfs niet tegen tort... Ik had mijn kapitaatje hier gedeponeerd om te worden belegd. En hoe moeilijk ook, had ik in de verdwijningen van brust. Maar nu ik weet dat deze kerel dat de hand heeft gehad, zal ik het terug hebben en direct. Oh, gelukkig. Stel u gerust, tante. Tot de laatste penny zult u het deze dagen terug ontvangen. Wat wil jij eigenlijk van mijn copperfield? Als gevolmachtigde zal ik u dat zeggen. En waarom hij niet? Heeft hij geen tong meer... Ik zou er heel wat voor over hebben als iemand hem eruit gesneden had. Ach, oh, beste mensen, let er maar niet op wat hij zegt. Mijn Juraja wil heus wel nederig zijn. Wat er gedaan moet worden is het volgende. Ten eerste moet de bewuste akte van overdracht onmiddellijk aan mij worden overhandigd. Uh, we... En als ik hem nou eens niet had? Dat hebt uh... u wel. Daarom heeft het geen zin dit te veronderstellen. Vervolgens dient u er zich op voor te bereiden dat u alles wat u zich wederrechtelijk hebt toegeëigend, onvoorwaardelijk terug zal moeten geven. Alle boeken, alle papieren die in enige verband staan tot de zaak, benevens alle rekeningen en alle fondsen, Kortom alles wat zich hier bevindt, moet in ons bezit blijven. Zo, moet dat. Nou, daar zal ik eerst nog eens over denken. Zoals u wenst, maar intussen blijft alles onder onze berusting en we verzoeken u. Of liever wij eisen van u uw kamer te houden... en u van elk contact met wie dan ook te onthouden. Dat doe ik niet. Nooit. Joris. Nee? Jammer. Hoewel we deze zaak liever zonder ingrijpen van de overheid hadden opgelost... dwingt u ons tot die maatregel. Copperfield, wil je even naar het politiebureau gaan... en een paar agenten halen? Oh, genade. Genade, heer. Genade. Oh, Agnes, doe ook een goed woordje voor hem... En jullie wil heus wel nederig zijn. Goed, Freddels. Ik ben dadelijk met een paar mannetjes terug. Wacht oh, even. Moeder, schijf met dat gezeur. Dan geef ze de jakte. Ga hem halen. Jury. Wilt u even met me mee gaan, mevrouw Hiep meegaan, meneer Dick, om haar te helpen? Nee, nee. Ik hoef hem niet te halen. Hier is hij. Alsjeblieft, meneer. Dank u, mevrouw Hiep. En u? Meneer Uriah Heep, kunt u zich nu wat terugtrekken om na te denken over onze eis van onmiddellijke teruggave van oud ontvreemden. Dan geef u een kwartier tijd. Oh, Jury. Nee, Niet nodig. Ik capituleer. Maar Michael, brutale hond. Ho, ho, ho. jou spreek ik nog wel later? Ja. Oh, oh, die vrouwen, die vrouwen. Nee, het is heus geen ijdelheid van me. Hmm. Maar toen we pas kennis hadden gemaakt. en jij het zo prees. keek ik vaak in de spiegel. En ik vroeg me dan af of je het prettig zou vinden. er een lok van te hebben. Oh, wat was je toch een malle jongen, Davy? Toen ik je erin gaf. Dat was op de dag dat je die bloemen schilderde die ik je gegeven had, hoor. En ik je vertelde hoeveel ik van je hield. Oh, ja. Ik heb toen erg gehuild in mijn eentje. Want ik kon maar niet geloven dat je het echt meent. Als ik weer kan lopen, zoals vroeger, Davy... gaan we dan weer eens naar al die plekjes... waar we zo dwaas en zo gelukkig zijn geweest. En weer een paar van die oude wandelingen doen, hè... En papa niet vergeten. Maar natuurlijk. En we zullen weer even blij zijn als toen. Zorg dus maar dat je gauw beter wordt, liefde. Oh, dat duurt niet zo lang meer. Je weet niet hoeveel beter ik me nu al voel. Prachtig. Davy. Wat is er, schat? Zul je wat ik je nu ga vragen niet onredelijk vinden? Nadat mm -hmm. je nog maar zo kort geleden hebt gezegd. Dat meneer Wickfield niet goed is. Ik wil Agnes spreken. Ik wil haar zo heel graag spreken. Uh, Wel, Dora, dan zal ik haar schrijven. Maar niet uitstellen. Well, nee, direct. Oh, wat een goede lieve jongen ben je toch. Het is ook heus geen grill van je vrouwtje. Ik wil haar echt heel graag spreken. Oh, maar dat gebeurt ook. Ik weet zeker dat ze ook dadelijk zal komen. Davy. Ja, liefde? Voel je je erg eenzaam... als je zo s'avonds alleen beneden nee. zit? Hoe zou het anders kunnen? Mijn eigen liefste als ik je lege stoel zie. Mijn lege stoel? Dus je mist me werkelijk? Zo'n dwaas, dom kind als ik? Mijn liefje, wie ter wereld zou ik zo kunnen missen? Oh, mijn lieve man. Ik ben zo blij. En, en toch zo betroefd. Kom, kom, kom, kom. Geen tranenklentje. Nee, nee, Tevi. Want, want ik ben heel erg gelukkig. Als je nu alleen nog maar een ekkene schrijft... en er zegt dat ik er heel, heel graag wil spreken... dan heb ik niets meer te wensen. Agnes kwam, en toen na enkele dagen de engel des doodspeels neerstrik, sliep mijn kindvrouwtje aan haar borst met een glimlach in. Over mijn geestestoestand, onder de zware last van wanhoop, na Doris toch nog zo schielijk overlijden, zal ik niet uitweiden. Ik kreeg het gevoel dat de toekomst voor mij was afgesloten, dat al mijn levenslust en geestkracht verdwenen waren. En het leven op aarde geen waarde of betekenis meer voor had. De sterke geest van Agnes hield me standen. En zij ook was het die mij de gedachte ingaf enige tijd op reis te gaan. Maar alvorens dit kon geschieden moest ik nog aanwezig zijn bij wat meneer Mycobo noemde de uiteindelijke verplettering van Heep. Op verzoek van Traddles, die in deze moeilijke tijd de hartelijkheid zelf was, keerden wij naar Canterbury terug. Dat wil zeggen, Tante, Agnes en ik. Ik prijs mij gelukkig, mevrouw Trotwood, dat hier in mijn huis de laatste schakel zal worden gelegd van de keten der waarheid. Ik heet u allen dan ook hartelijk welkom, ook namens mevrouw Maikauber. Dag, zeg mij nu eerst even, meneer en mevrouw Maikauber. Of u al hebt nagedacht over het onlangs door mij geopperde immigratieplan? Mijn beste mevrouw, ik kan het besluit waartoe mevrouw Maikauber, uw onderdanige dienaar, zo mede onze kinderen gezamenlijk en eenstemmiglijk zijn gekomen, wellicht niet beter uitdrukken dan door te antwoorden met een beroemd dichterlijk citaat. Onze boot ligt aan de kust en onze bark op de galven. Prachtig, wachtig. Heel verstandig. Ik verwacht er niets dan goeds van. Maar... Maar waar krijg ik het geld vandaan? Geld? Hm, het is toch vanzelfsprekend. U hebt ons een grote dienst bewezen, dus daar zorg ik voor. Maar vooral, ik zou het nimmer als geschenk kunnen aanvaarden. Maar als een voldoend bedrag kon worden voorgeschoten... tegen een jaarlijkse rente van, laat ons zeggen, 5%, met als onderpand schuldbekentenissen. Oh ja. ja, dat vindt ze allemaal wel, meneer Michael. Het zal gebeuren op de manier die u het beste voorkomt. En dan is er nog iets. David kent enige mensen. Uh, baas Paggetty en een nichtje van hem, die binnenkort ook naar Australië gaan. Misschien zult u en uw gezin op hetzelfde schip passage kunnen nemen? Natuurlijk, natuurlijk mevrouw. Wat de heer Copperfield, de vriend van haar jeugd, wenst, is voor mij gelijk een bevel. <laughs> Prachtig. Maar dan heb ik één vraag mevrouw. Ja mevrouw Meijer. wat vraagt u maar. Zou u denken dat de omstandigheden van Dienaard zijn... dat een man met de bekwaamheden van meneer Maikauer zich daar in het maatschappelijk leven een vooraanstaande plaats kan veroveren? Ik, uh, ik denk voor Hans nog niet aan het ambt van gouverneur... hoewel deze post mij voor hem uitermate geschikt lijkt... maar uh, zou er een redelijke kans bestaan... dat zijn talenten zich daar dusdanig kunnen ontwikkelen... dat ze hem de plaats verzekeren die hem krachtend zijn bijzondere aanleg toekomt... Voor iemand die zich goed gedraagt en werken wil, bestaat die kans ongetwijfeld. Dank u. Dan ben ik gerustgesteld. Australië is dus voor meneer Maikauer het meest aangewezen land om snel vooruit te komen. En nu, mevrouw Trotwood, mevrouw Wickfield en gij, meneer heren, zullen mevrouw Maikauer en mijn persoon zich bescheidenlijk terugtrekken. Hm. Kom mee, lieve. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik ga met jou mee. Nu we dus onder ons zijn, wil ik allereerst opmerken... dat meneer Maikobber in deze zaak werk heeft verzet. Ja. Dag en nacht is hij met paparazzen en boeken bezig geweest... en zonder hem zou nooit een sterfeling uit de warwinkel zijn wijs geworden. Juffrouw Wickfield, daar u nog geen gelegenheid hebt gehad om bij huis aan te gaan... doet het me groot genoeg om u te kunnen verzekeren... dat de toestand van uw vader gedurende uw afwezigheid belangrijk is verbeterd. Gelukkig. Ja, zijn concentratie en herinneringsvermogen... dat zozeer verzwakt was, is zich aan het herstellen. Daardoor heeft hij ons heel wat keer op weg kunnen helpen... wanneer wij in het duister rondtasten. Het is dan absoluut zeker... dat geen smet op de naam van uw vader zal blijven kleven... en hij zijn zaken nu zonder enig tekort zal kunnen liquideren. Oh, dat is een pak van mijn hart, meneer Treddels. Maar al wordt het huis verkocht... Er zal niet meer dan een paar honderd pond overblijven. Maak je zich daarover niet bang? Ik zal voor ons beiden zorgen. Maar, maar hoe zou je dat willen doen, Agnes? Er zijn hier zoveel mensen die mij vriendelijk gezind zijn trot... dat ik zeker zal slagen. Maar hoe? Nou, we hebben niet zo heel veel nodig. Als ik ons oude huis misschien zou kunnen behouden... en daarin een school beginnen... dan zal ik niet alleen nuttig werk doen... maar ook volkomen gelukkig zijn. Mijn diep respect voor u, je Wickfield... Ik geloof stellig dat u zult slagen. Ja. Dank u wel. Ja. Jij wel, Agnes. Vervolgens, juffrouw Trotwood. Dat geldt van u. Mm, wel, meneer. Alles wat ik te zeggen heb is dat ik blij zal zijn het terug te krijgen. Ik meen dat het oorspronkelijk 8000 pond in staatspapieren was. Juist, ja. Ik kom niet verder dan vijf. Vijfduizend bedoelt u. Of vijf pond. Vijfduizend Oh, pond. dan is er een. Nou... Drie stukken van duizend heb ik zelf verkocht. Van de opbrengst heb ik, zoals je weet, trot, duizend pond voor je opleiding betaald. En de andere tweeduizend heb ik bewaard. Ik vond het verstandig over dat bedrag te zwijgen. En eens af te wachten hoe je de slag zou dragen, trot. En je hebt je prachtig gehouden. Dank u, tante. Meneer Dick heeft dat ook gedaan. Uh, ja, ja. Jazeker. Ik ben trots op jullie uh, allebei. Wel, wel, mijn waarde vriend. Je hebt dus werkelijk dat geld van die hiep terugweder te krijgen. Ha, zonder hulp van mij, zou het nog de vraag zijn geweest of het me was gelukt. Maar hij wist hem zo in het nauw te drijven... en hem telkens hier op verschillende manieren te vangen... dat we hem absoluut in onze macht hadden. Hm. Toen moest hij wel over de brug komen. En wat is er van die vent geworden? Oh, dat weet ik niet, juffrouw Trotwood. Hij is weggegaan met zijn moeder... die de hele tijd niets anders heeft gedaan dan jammer en smeken... Ze zijn op een avond in Londen vertrokken, met haat in het hart, daar zeker. Denk je dat hij nog wat heeft overgehouden, Traddles? We kunnen veilig aannemen dat hij kans heeft gezien nog heel wat in de wacht te slepen. Maar ja. En nu over meneer Meijkelder. Wat vindt u dat we hem moeten geven? Ja, als we een dat te bespreken moet ik u opmerkzaam maken dat er heel wat schuldbekentenissen zijn... door hem aan Heep afgegeven voor de hem verstrekte voorschotten. Ja, die moeten we natuurlijk betalen. Ja, zeker, maar we weten niet wanneer ze zullen worden aangeboden of waar ze zijn. Ik voorzie dat tussen heden en de dag van zijn vertrek naar Australië... meneer Maaikorbe telkens opnieuw zal worden gearresteerd. Maar nou, dan moeten ervoor zorgen dat hij telkens weer opnieuw wordt vrijgelaten. Ja. Uh, wat is het hele bedrag? Meneer Maikorber heeft de transacties, zoals hij ze zelf aanduidt, heel correct genoteerd. En hij komt tot een bedrag van 103 pond, 5 shilling. Hm. Wat zullen we geven? Dat uh, bedrag inbegrepen? 500 pond? Onze vriend kennende, geloof ik dat het beter is hem niet ineens zoveel geld te geven... De schuldbekentenissen kunnen bij aanbieding door ons worden voldaan. En ook overtocht en uitrusting van het gezin naar Australië kan door ons bekostigd worden. Als hij op de valreep dan nog honderd uh, pond in het handje krijgt, zal hij zich de eerste tijd in zijn nieuwe vaderland best kunnen redden. Goed, goed, meneer Traddles. De verdere afwikkeling laten we dan maar aan u over. Hè? Zullen we meneer uh, Michael nog maar weer binnenroepen? Ja, ja, het lijkt me het beste. Hoewel ik nog lang niet over het verdriet van Dorle's dood heen was, moest ik bekennen dat er andere omstandigheden waren die het leven weer wat aangenamer maakten. Ik voelde me voldaan over de gang van zaken rondom de schurk Uriah heep. Niet alleen dat mijn tante nu weer een goede doen was en ook de toekomst voor Maaikorbe wat rooskleuriger scheen, maar ook het feit dat alles voor Agnes, mijn goede trouwe jeugdvriendin, weer in orde was gekomen, was voor mij een belangrijke pleister op te vonden. En dan was er nog iets dat iedereen die ermee te maken had, gelukkig stemde. En dat stond in verband met Emily. Jonge Davy, ik kwam je de groeten brengen van Emily. Ze was heel blij met je woorden die je schreef. En heeft ze een lettertje voor hem meegegeven? Ja, maar ze uh, heeft gezegd dat je het eerst zelf moest lezen. Alleen als je het goed vindt, mag hem het in handen krijgen. Ik mocht er ook kennis van nemen, maar ik heb het nog niet gedaan... Dan zal ik het u voorlezen. Ja, doe dat, heer Davy, want uh, mijn ogen worden er niet beter op. Beste Hem, door bemiddeling van meneer Kapperfield en oom... heb ik je boodschap ontvangen. O, hoe dankbaar ben ik dat je me vergeven hebt. Jij bent zo goed, zo goed. De woorden die me van jou werden overgebracht... zal ik mijn leven lang dicht bij mijn hart bewaren. Ze zijn als scherpe doornen... Maar tegelijk zijn ze bij een grote troost. Zachte, kind. Als ik bedenk hoe jij en oom zijn in hun liefde. Zo groot, zo trouw. Dan zal hij die boven ons allen staat mij ook wel willen vergeven. En durf ik in vertrouwen weer tot hem te bidden. Vaarwel mijn beste brave vriend. Voor altijd vaarwel in deze wereld. Emily. God, wat je het goed te zeggen, jonge Davy. De tranen springen er bij in de ogen. Ja, ja. Het is een ontroerend afscheid. Ja. Dus eh, ik kan zeggen dat je het zo goed vond en dat je het ontstuurde zou. Zeker. Maar ik denk erover... Ja, jonge Davy. ja. Ik dacht erover, ik zal dat maar doen, ook zelf naar Jamath te gaan... om hem de brief te geven. In zijn eenzaamheid, nu uw zuster voor het afscheid hier in Londen is... kan zo'n klein bezoekje hem niet anders dan welkom zijn. Ja, ja. En bovendien voel ik me wat onrustig... en ga ik er graag een dagje uit... Een nacht. Nee, meneer. Het is acht uur in de ochtend en klaar ligt de dag. U heeft gevraagd of ik u roepen wou als er iets bijzonders was met die storm. Ja. Er is een schip in nood, vlakbij. Een schip in nood? Een vissersboot? Nee, dat niet. Een schoener uit Spanje of Portugal met een lading fruit en wijn. Haast u meneer als u hem nog zien wil. Ze zeggen op het strand dat hij elk ogenblik uit elkaar geslagen kan worden. Ja, ja, de zee kan spoken hier op de kust bij jammers. Maar mensen, dan moet er iets gedaan worden. We kunnen die niet vlak van onze ongeladen verdrinken. Ik zie niets van opgejaagd schuim en wilde golven. Waar is dan het schip, mensen? Nee, ik zie het nog niet. Oh, ik ben hier ook, noem je dit. Hem! Hem, ben jij daar? Ik heb je gisteravond al overal gezocht. Oh. Oh. Hem! Ik zie alleen maar schuim en golven. Waar ligt het schip dan? Kijk maar langs mijn arm, jongeheer. Ook daar. Maar het is vlakbij. Geen honderd meter uit de kust. Maar mensen, dan moet er iets uit worden. We kunnen ze toch niet als ratten laten verzuipen, hè? Daar komt nog geen boot door die branding heen. Als dat moet maken ze nog een kant. Ja. Verloren. Oh, allemaal verloren. Dat doet het, jongeheer. De hele bemanning van dek gespoeld. Eindeke oh, kerels. Daar, daar, daar gooi je gewoon genoeg op bij de boven. Hou vast hieraan. Hou vast. Het lukt niet, het lukt niet. Ha, heidegaan. Hé, daar, daar, daar staat er nog iets. Daar, bij de rest van het duif. Dat is niet langer aan te zien, doel me heer. Oren, een leentje. Geen Heet dat! Goed! Ik met het land. Hem! Hem, zegt dat kan niemand op. Wees verstandig. Doe het niet. het even. Als de tijd gekomen is, dan is het gekomen. Wij mensen hebben er geen beslissing over. Jongens! Help me met het touw! Ik ga! Maar luister dan toch! Hem! Hem doet geen moeite hem tegen te houden. Wat iemand in zijn kop heeft, dat doet hij ook. Ja, hem. Lees hem! Mensen opzij! Ik Ik ga! Ja, dat is niet. Wat op die grote golf? Teruggeslagen. Teruggeslagen. Maar mensen, hij springt er weer in. Hem geeft het nooit op, meester. Hem. Nou, oh. de gloppen, ja. ja. Ja, ja. Hij haalt het, mensen. Hij haalt het. Ja. Waar is, is, is hem, mensen? Waar is, is hem? Een dokter! Er is hier geen dokter! Een dokter! Is dokter, is er nog hoop? Nee, meneer Copperfield. Het is niet door het water dat hij heeft binnengekregen. Die laatste grote golf, met zijn onmetelijk geweld, heeft hem. Eenvoudig, doodgeslagen. Arme hem. Je nobel hart staat voor eeuwig stil. Hier, nog een krenkeling, dokter. We hebben al geprobeerd hem bij te brengen, maar hij is morsdood dood. Nou, oh, bent u hier, meneer Copperfield? Maar dat schrikt u niet? Het is een oude kennis van u. Die vent die voor zoveel jaar terug en te met dat meisje van hem vandoor is gegaan. Geloof dat die Stierforth heette. Hoewel dit ontzettende drama mij bijna alle geestkracht had ontnomen, wist ik toch dat het mijn verschrikkelijke plicht was mevrouw Stierforth op de hoogte te brengen. Ik vervulde in Jarmouth de noodzakelijke formaliteiten en reisde toen onmiddellijk af naar Highgate. Het dienstmeisje dat mij opendeed, schrok van mijn uiterlijk. Neemt u me niet kwalijk, meneer Copperfield. Voelt u zich niet goed? Ik heb een moeilijke dag en een zware nacht, dacht mijn meisje. En ik ben moe. Is er iets met meneer James, meneer? Stil. Ja. Er is iets gebeurd waarop ik mevrouw Stiervolf moet voorbereiden. Is ze thuis? Ja, ze gaat zelden meer uit. Houdt gewoonlijk haar kamer. Mevrouw ontvangt vrijwel niemand. Hier, breng aan mijn kaartje en zeg dat ik beneden wacht. Zeg verder niets. Neemt u dan zo lang plaats in de salon? Goed, meisje. De luiken half gesloten. De haren blijkbaar al lang niet bespeeld. De vroegere sfeer van gezelligheid is verdwenen. Ja, dat mooie schilderij van hem als jongerhoudt er nog. En daar het kastje, waarin zijn moeder zijn brieven bewaard. Hm. Zou ze die nog wel eens lezen? Mevrouw verzoekt u bij haar te komen. Op haar kamer wilt u graag ontvangen. Als u... Nee, nee, nee, nee, meisje. Je hoeft me verder niet aan te dienen. De weg is me bekend. mevrouw Stiervold. Uw verhaal ging. Meneer Kabberveld. Het spijt me te zien dat u in de rouw bent. Mijn vrouw is gestorven. U bent erg jong voor een dergelijk verlies. Het doet me leed voor u. Ik hoop dat de tijd uw smart zal lenigen. Mogen de tijd dat voor ons allen doen, mevrouw Stiervold? Daarop moeten wij vertrouwen... Zelfs bij de zwaarste slagen. Wat zegt u dat met vreemde nadruk? Is mijn zoon ziek? Erg ziek. Hebt u hem gezien? Ja. Hebben jullie je verzoend? Roze, roze. Maar waarom antwoordt hij niet? Kalm, blijf kalm, mevrouw. Ik zal u alles vertellen. Toen ik hier het laatst was, heeft juffrouw Dadel mij verteld dat hij een zeereis zou gaan maken. Oh. Eergisteren nacht was het op zee erg stormachtig. Vooral bij de kust zou geen schip veilig zijn geweest. En zeg een schip. Zijn schip. Zeg het. Ja, juffrouw Dadel. Zijn schip. Het werd uit elkaar geslagen. En oh. James kwam om. Juffrouw Dadel, ik smeek u. Laat zijn moeder... Is er geen... Enkel hoop meer. Kelaas, mevrouw. <tie> oh, Ondaardens, moeder. Ben je nu tevreden? Jij met je krankzinnige trots. Hij heeft een verruip geboet met zijn leven. Zijn leven, hoor je dat? Rozen, rozen. Ja, kijk me maar aan. En kreun een jammer maar. zal mij niet dieren. Kijk, mijn gezicht, mijn wond. Herinner je je nog dat hij, wiens trots en vreedheid, door jou werd gevoed? Dit heeft gedaan en me voor mijn leven heeft gemeen. Je Tatel, ik smeek je. Zeg jij? Ik wil spreken. Kijk maar, zeg ik. Jij trotse moeder van een trotse verdorven zoon. Nu ben je beloond voor je moeite. Je tadel, schaam u. Hoe kunt u zo wreed zijn? Stil. Dat heb ik niet lang genoeg gezwegen om nu te mogen spreken. Oude vrouw. Ik heb hem meer lief gehad dan jij ooit hebt gedaan. Als ik zijn moeder was geweest... had ik slavin willen zijn voor één enkel woord van Roze. echte genegenheid. Roos, Hij vond het prettig. Wanneer ik voor hem zong... of op de hart speelde met hem praten. Ja, ik trok hem aan. Meer dan eens als hij jou negeerde... was hij voor mij zacht en vriendelijk. Ja. Hij heeft voor mij een tijd lang veel gehouden, dat weet ik zeker. Je voortatel dan toch... Kunt u voor zijn rampzalige moeder dan geen greintje medelijden voelen? Nacht, je voelt er wel mij. Dit is haar eigen werk, de oogst van hetgeen zij zelf gezaaid heeft. Maar zie dan toch, zij ligt in onmacht. Ach, zij zal geholpen worden. Daar moe jij je mee? En jij, Copperfield? Oh, dat is een ongeluksuur toen jij voor het eerst hier binnenkwam. Ik verwens dat uur. Ga heen, onmiddellijk. Het was een lange en sombere nacht die op mij neerdaalde. En waarin de schimmen elkaar verdrongen van veel onvervulde verwachtingen. Veel dierbare herinneringen. Veel begane fouten. Veel ijdel berouw en spijt. Ik verliet Engeland zonder zelfs toen nog te weten hoe groot het leed was dat ik te dragen had. Dat begrip door eerst gaande weg, heel langzaam tot me door. Zonder me ooit een volle bewust te zijn van de dingen om me heen, zwierf ik als een slaapwandelaar door vreemde plaatsen, met hun paleizen, kathedralen, tempels, musea, kastelen, graftonden, schilderachtige straten. Plaatsen welke door historie of fictie beroemd zijn geworden. Toen, op het dieptepunt van mijn lijden, was het een van Agnes' brieven die mij kracht en levensmoed hergaf. Ze voelde zich gelukkig, schreef ze deed nuttig werk... en had alle reden om tevreden te zijn. Dat was alles wat ze over zichzelf vertelde. De rest betrof mij. Ze gaf me geen raad... drong me niets op. Ze zei me slechts op haar eigen hartelijke manier... hoe groot haar vertrouwen in mij was. Ze was er zeker van... dat als gevolg van het leed dat mij getroffen had... al mijn streven op een hoger en edeler doel zou worden gericht. Zij, die zo trots was op mijn roem en nog zoveel van mij verwachten, was overtuigd dat ik zou volharden. Ze zei me op God te vertrouwen, bij wie mijn lieveling rust had gevonden, en verzekerde me dat ik steeds op haar warme genegenheid kon rekenen, en zij in gedachten altijd bij me was. Van toen af begon ik weer te werken. Ik schreef een verhaal met een strekking, waaraan mijn eigen ervaring ten grondslag lag, en zond het op naar mijn uitgever. Na een korte rustpauze, begon ik met mijn vroegere energie aan de uitwerking van een nieuw onderwerp. Dit was mijn derde roman. Ik had die ongeveer voor de helft beëindigd... toen ik op zekere dag het besluit nam naar huis terug te keren. Drie jaar was ik weg geweest. Nou, Trot. De anderen zijn gaan slapen, blijven wij saamtjes gezellig nog een uurtje op. Hè? Ik heb je geen blikje van mezelf alleen gehad. Graag, dan. En ik vind het zo prettig dat u hier uw oude huis hier in Dover hebt betrokken... Zo met u aan tafel beleef ik mijn kindertijd als opnieuw. En wat een verrassing dat u mijn beste oude Peggotty voor de huishouding hebt aangenomen. Ja, nadat Janet getrouwd is, kon ik al geen betere keus doen. Maar noem me alsjeblieft bakens, hè, zoals ik. En het Peggotty wil ik niet horen. Goed dan. En, tot. Wanneer denk je naar Canterbury te gaan? Hm? Naar Agnes? Ik wou zien morgenochtend een paard te huren en er dan heen te rijden. Tenzij u mee wilt gaan, tante. Nee, nee. Nee, het denkt me beter dat je alleen gaat. Ik zou zeker vandaag al even in Canterbury zijn uitgestapt... als ik niet zo verlangend was geweest u te zien. Kom, trot. Voor een oud mens als ik kan je niet zo naar haar maken. Waarom kijkt u me zo aan, tante? Nee, nee, niets. Je zult de vader erg veranderd vinden. Maar hij is veel minder eurocentrisch dan vroeger. En Agnes? Hij oh, is even goed, mooi, verstandig en onbaatzuchtig als steeds. Als ik haar nog meer lof kon geven, zou ik dat zeker doen. Als ze de kinderen die bij haar op school komen weet op te voeden dat vrouwen zoals zij, dan zal haar leven goed zijn besteed. Is er misschien iemand die haar. die haar. Uh, wat? Hm? Iemand die van haar houdt. Tuurlijk, sinds je vertrekt mijn jongen had ze wat twintig keer kunnen trouwen Dat twijfel ik niet aan het geen ogenblik Maar is er een die haar waardig is? Alleen zo'n man zou ik haar gunnen Dat is een moeilijke vraag Trot Maar ja, ik geloof dat zij van zo'n iemand houdt En wordt die liefde beantwoord? Trot, dat kan ik niet zeggen ik heb trouwens het recht niet erover te spreken. Ze heeft er mij nooit iets van verteld, maar ik vermoed het. Als het zo mocht zijn, tante, hoop ik... Dat... Nee, nee, nee, nee. Je mag je niet laten leiden door mijn vermoedens, hoor. Wellicht zijn ze ongegrond. Ik heb het recht niet erover te discussiëren. Goed, goed, tante. Als het werkelijk zo mocht zijn, dan zal Agnes er mij zelf wel over inlichten. Als een zuster weet ze vrijwel alles van mij. En waarom zou ze tegen mij minder openhartig zijn? Nou... Beste jongen. Je ziet morgen maar. Ja, wat moet ik je vertellen, trot. Vader maakt het goed: en je ziet ons weer in onze eigen rustige omgeving. En onze zorgen zijn voorbij. Nou je dat weet weet je alles. Alles, Agnes. Ik begrijp je niet. Is er werkelijk niets anders? Maar Trotwood, hoe kun je zo aandringen? Ik zag al dadelijk bij je binnenkomen dat er iets bijzonders is dat je bezighoudt. Ja, Agnes. En ik zal het je vertellen. Je gelooft toch dat ik eerlijk tegenover je ben? Natuurlijk. Ook dat jij voor mij nog altijd precies dezelfde bent van vroeger. Ik heb geen reden daaraan te twijfelen, Trot. Wat ik ben, heb jij van me gemaakt, Agnes... Jij was mijn steun, mijn toeverlaat, mijn trouwe En Kan ik nou niets voor jou doen? Agnes, je houdt iets voor mijn geheim. Zeg me wat dat is. Niet vragen, Trot. Niet vragen. Zelfs als het me niet was verteld, dan zegt mijn intuïtie toch dat er iemand is voor wie je meer dan vriendschap voelt. Zwijg tegenover mij niet over iets waarvan je geluk afhangt. Beschouw me ook hierin als je oprechte vriend en broeder... Agnes, zuster, lievering, wat, wat heb ik gedaan? Nee, laat me drop. Ik voel me niet goed, ik ben mezelf niet. Ik zal straks een andere keer wel met je spreken. Ik zal je schrijven. Maar laat het onderwerp nu varen. Agnes, ik kan de gedachte niet verdragen dat ik je leed heb aangedaan. Mijn lieve Agnes, je bent voor mij meer dan iets ter wereld. Als je ongelukkig bent, laat me dan delen in je verdriet... Heb je hulp of raad nodig? Laat mij dan trachten je die te geven. Ik leef immers alleen nog maar voor jou. Oh, spaar me trots. Ik ben mezelf niet. Een andere maal. Ik moet verder spreken, Agnes. Je mag zo niet van me weggaan. Agnes, ik smeek je. Laat we elkaar naar alles wat we samen in al die jaren hebben doorgemaakt... niet verkeerd begrijpen. Laat we je alles mogen uitleggen. Als ik maar een ogenblik denk... dat ik je het geluk met een ander zou misgunnen... je niet zowel afstaan aan iemand die je zelf als beschermen hebt gekozen en dat ik niet op een afstand die je geluk zou kunnen delen... laat die gedachte dan varen, want ze zou onjuist zijn. Ik heb niet te vergeefs geleden. Wat jij me hebt geleerd, heeft zijn uitwerking niet gemist, Agnes. Er is geen egoïsme in wat ik voor je voel. Trots. ik ben het aan je innere vriendschap... waaraan ik heus niet twijfel... verplicht je te zeggen dat je vergist. Meer kan ik niet doen... Als ik een geheim heb, Trot, dan is dat niet nieuw. En niet wat jij denkt. Ik heb het al die jaren weten te bewaren en moet het blijven doen. Laat nu gaan. Agnes, een ogenblik, blijf nog even. Wat zei je? In al die jaren, het is niet nieuw. Oh, Agnes, het licht gaat voor me op. Ben ik er altijd blind geweest? Luister, luister, Agnes. Ik heb niet alleen achting en eerbied voor je, maar ik heb je ook boven alles lief. Trot! Toen ik een uur geleden hier kwam, dacht ik dat niets ter wereld me deze bekentenis zou kunnen ontlokken. Ik dacht dat ook ik mijn geheim kon bewaren tot ons beide ouderdom. Oh, Agnes, ik heb je altijd lief gehad. Toen ik vertrok, toen ik weg was en nu. Meer dan ooit. voorgesteld te vertellen, heb ik nu bijna beëindigd. Maar er is één voorval dat ik mij steeds levendig zal blijven herinneren en waaraan ik nog vaak met vreugde terugdenk. Ik was toen tien jaar getrouwd. Mijn oom en fortuin waren geleidelijk gegroeid en mijn huiselijk geluk was volmaakt. Op een avond in de lente, toen Agnes en ik in ons huis in Londen bij de haard zaten en drie van onze kinderen in de kamer aan het spelen waren, kwam het dienstmeisje zeggen... Dat een vreemdeling mij wensen te spreken. Hij wil zijn naam niet noemen, meneer, maar hij ziet er als een landbouwer uit en is al vrij oud. Laat hem binnenkomen. Ja, meneer. Zo, ja. Zo kind, heb ik gezegd dat we kunnen vragen? Ja. ja. Hoe je nou hoor, David! Het ah. is yes. yeah, nou oh. oh. spaghetti! <laughs> <How is it? laughs> ja, in leven te leven met ons. Spaghetti! Awesome! Spaghetti! Wat is het? Ik het Dat is jongens, jongen, jongen, jongen, jongens, Jongen Jongen, jongens, jongens, jongens, een gelukkige dag voor mijn nu ik je hier weer zie met je lieve vrouw. In de was het hier. Een gelukkige dag voor goede oude vriend. En je zitten. kinderen hier? Ja. Oh, net bloemetjes. Je was zelf niet groter dan de kleinste jongen in deze. Toen ik je voor het eerst heb gezien, oh oh. En Emery was toen ook nog maar een puin. Ja. <laughs> Onze arme hemmen verlegen jochie. De tijd heeft mij intussen meer veranderd dan u, baas ach, ach, ach, ja. Maar uh, kom, mevrouw, de kleine schavuit uit. U moet u nodig naar bed. Ja, het. Ja, ja. En daar u natuurlijk bij ons blijft slapen... moet u ja. me even zeggen waar ik uw bagage kan laten. Oh, ja, ja. En dan horen ja. we van u bij een goed glas wijn... <laughs> Kijk, wat er van ja. de laatste tien jaar te vertellen is. Ja. ja. Uh, bent u alleen, baas Beckertie? Ja, mevrouw, helemaal alleen. Ja, het is een hele plas water om over te steken. Ja, zegt u dat wel. En dan nog maar voor een bezoek van een week of vier. Ja, ja dat is Maar ik ben nou eenmaal aan water gewend, hey. hè. Dat... Vooral aan zoutwater. Ja, ja, ja dat maar is ik. zo. Ik dacht, dat het moet er voor mijn dood toch nog maar eens van komen. Maar uh, gaat u naar die lange reis zo gauw weer terug? Ja, ja, mevrouw. Ik heb het, Emily, voor ik stellig moeten oh, beloven. Ja. ja. En, Bas Beggarty, wat voert u daar nou allemaal uit? Vier het tegen? Uh, nee, nee, dat kan ik niet zeggen, jongenheer Davy. Wat we ook gedaan hebben, we hebben nooit reden tot klagen gehad. Nee. Er is hard gewerkt. Mm -hmm. En in het begin ging het misschien niet zo heel makkelijk. Maar het is ons altijd goed gegaan. We hebben schapen gefokt en nog ander vee. En allerlei andere dingen aangepakt. En we hebben nou uh, ook wat het geldelijk kan betreft niet de minste zorg. Okay. En uh, kon Emily zich spoedig schikken? Uh, nou, ik geloof wel dat de eenzaamheid er goed heeft gedaan, ja. Ja, ze had de massa te doen... Het ze trouwens nog. Zoals het verzorgen van de kippen en de moestuin. Hm. Ik weet niet, jongen en mevrouw, of je er zou herkennen als je er nou zag. Is ze dan zo veranderd? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Hè. Ik zie er elke dag. Hè. Dat hm. kan ik daarom niet precies zeggen. Hè. Maar ik geloof het wel. Een teer figuurtje. Wat mager, een droevige blauwe ogen. Smal, maar een lief gezichtje. Hij loopt een beetje voorover, een zachte stem. Rustig, bijna verlegen in de optreden. Ja, dat, dat is Emily. Sommigen denken dat ze een ongelukkige liefde heeft gehad. Anderen dat haar man is gestorven. Niemand weet het rechte. Ze had, oh, ik weet niet hoeveel keer ik ken het trouwen, maar... Ze zei tegen me, dat is voorgoed afgedaan. ja. En, Bas Spaggety, hoort u nog wel eens iets van meneer Maikorma? Oh. Zo af en toe schrijft u ons nog wel eens. En aan al zijn geldelijke verplichtingen heeft hij voldaan. Ja. Zelfs mijn vriend Treddels is niets aan hem tekort gekomen. Ja, we mogen dus aannemen dat het naar de vlezen gaat. Maar wat zijn de laatste berichten van Nou, dan moet je eerst weten, jongenheer Davy, dat we nou het een beetje beter hebben gekregen, niet meer in de Rimbo wonen, maar naar Port Middelby Haven zijn gegaan. Ach. Dat is wat we daar noemen een stad. Ja. Meneer we was toch op met jullie in de Rimbo, Ja, Jazeker. Oh, je hebt nog nooit iemand zo hard zien werken. <laughs> <What>? <laughs> ik heb die kale knikker van hem zo vaak in de brandende zon zien zweten... dat ik soms dacht dat hij zou smelten. <laughs> ja. En nou is die politierechter. Politierechter zijn? Mm -hmm. Ja, hier. Ja, ja, hier. Dit is zogezegd een krantje van ons. Hè. Lees maar, er is dit artikeltje dat ik je hier aanwijs. Dit. Het banket, het waar de grote pionier, onze geachte stadgenoot, de hoogedelgestrenge heer Wilkins, Michael... <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, Politierechter in het resortpoort Middelbij zou worden aangeboden, vond gisteren plaats in de overvolle zaal van het hotel. Naar schatting zaten niet minder dan 47 personen aan, terwijl nog vele anderen zich met een plaats in de gang of op de trap moesten vergelopen. Ja, wat zeggen we daar? Hoor. De bloem van Port Middelbij was samengestroomd... om eer te bewijzen aan de populaire, hoogbegaafde man... die zich in brede kringen zo algemeen geacht heeft weten te maken. Hm? <laughs> <My> op <cover>, een politierechter. <laughs> <My> op <cover>, een politierechter. <laughs> U hebt geluisterd naar het zesde en tevens het laatste deel van David Copperfield. De rolverdeling is als volgt. David Copperfield, Johan Wolder. Dora, zijn vrouw, Corrie van der Linden. Juffrouw Trotwood, Mien van Kerkhoven. Martha, een verloren vrouw, Vissia Emily, Eva Jansen. Juffrouw Datel, Hetty Berge. Bas Peggetty, Wam Heskes. Traddles, Paul Deen. Maikorbe, Jan Appon. Mevrouw Maikorbe, Wiesje Bouwmeester. Uriah Heep, Dick van Zand. Mevrouw Heep, Dogurigani. Agnes, Irene Poorter. Kelner, Maarten Kaptein. Hem, Alex Vase Junior. Dienstmeisje, Barbara Hofman. En mevrouw Steerforth Peronne Hozang. De regie was van Johan Bodegraven.